12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. RTL Nieuws heeft een nieuwe website. En de opzet is ook anders in de vorm van een nieuwswall. Verder een mediaforum met Marianne Zwageman en Kees Boonman. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. Veel wateroverlast langs de Elbe in Duitsland en Tsjechië. Grote staking van vakbonden in Turkije en Alp 6 van start gegaan. Het weer, de zon schijnt vandaag volop. In het binnenland worden 20 tot 22 graden, op de stranden iets koeler. Morgen opnieuw veel zon en het wordt het nog wat warmer. Langs de Tsjechische-Duitse rivier de Elbe staan steden onder water of dreigen onder te stromen. Langs de hele rivier zijn burgers en militairen bezig zandzakken langs de dijken te leggen. De Noord-Tsjechische industriestad Oesti staat grotendeels blank. Het water staat daar acht meter hoger dan normaal. Verwacht wordt dat het water vanavond zijn hoogste peil bereikt. Bij Melnik, waar de Elbe en de Moldau samenstromen, staat het water tot aan de dijkrand. Stroomafwaarts, in Dreesden moeten mogelijk zo'n 600 mensen worden geëvacueerd. In delen van de stad is de elektriciteit uitgeschakeld. De gemeente verwacht dat het water in Dreesden in de loop van de dag zijn hoogste punt bereikt. En verder naar het noorden staat de binnenstad van Halle blank. Daar heeft het waterpeil de hoogste stand in 400 jaar bereikt. Na de grote brand van gisteravond in het Brabantse Oosterhout... bij het chemiebedrijf ELD... is er vanuit verschillende kringen kritiek ontstaan... over de communicatie van de gemeente naar de burgers... en de slechte communicatie tussen de rampbestrijders onderling. De kritiek komt nu omdat er na de ramp bij Chemiepak in Moerdijk... juist betere afspraken zouden worden gemaakt. Contact met burgemeester Stefan Huisman van de gemeente Oosterhout. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de kritiek? Wat er... Uh, is is dat de brandweer vanaf één minuut na de melding is gaan twitteren via de sociale media wat er gaande was? Dus op die manier hebben we heel veel mensen kunnen bereiken. Er is volgens de geldende procedure een bericht uitgezet via alert.nl. Dat heeft om een of andere reden lang geduurd en dat zijn we nog aan het uitzoeken. Uh, wat het belangrijkste is, is dat de brand snel bestreden is en dat er uh, geen gevaar is ontstaan voor de volksgezondheid. Uh, de, snel bestreden, maar toch, uh, dat duurde heel erg lang. Ook als ik op Twitter nu zelf nog terugkijk, hè, wanneer uh, voor het eerst ook de gemeente met een bericht kwam. Dat uh, NL-alert, daar bent u zelf niet verantwoordelijk voor. Maar als gemeente was u toch echt heel laat. En mensen waren wel in onzekerheid, ook omdat uh, onder meer een brandweerman uh, had gezegd of had geschreven. Of suggereerde dat in ieder geval het luchtalarm was afgegaan. Waarom is niet afgegaan, waar je als gemeente eh, mee te maken hebt... is dat er eh, informatie uit moet gaan die feitelijk is en die juist is. En dat duurt enige tijd. Ja, maar u kunt in ieder geval iets eerder reageren. Nu was het wel erg laat. Dat hebben we via Twitter gedaan en dat hebben we via eh, alert.nl gedaan. dat was een uur later. Toen was het al een uur lang aan de gang, ook op Twitter en eh, andere media. En dat wordt tegenwoordig, eh, ja, pikken mensen dat op. Als het gaat om de media zijn deze direct... Eh, Bediend bij het bureau van politie waar voorlichters aanwezig zijn en waar vragen beantwoord zijn. Nou ja, ook hier was het toch heel lang de vraag uh, of dat luchtalarm nou bijvoorbeeld wel of niet was afgegaan. Dat is niet afgegaan, want daar was geen aanleiding. Nee, dat is nu duidelijk inderdaad, maar dat was gisteren dus nog heel erg onduidelijk. Als, mensen, als het luchtalarm afgaat, dan horen mensen dat. Het is niet afgegaan, dus hebben de mensen het niet gehoord... We zijn aan het onderzoeken waar dit gerucht vandaan komt. Ja, want het gerucht was er wel en niet door de minste. Onder meer een brandweerman. Dan snap ik dat mensen, als ze niks horen van de gemeente... want dat is het probleem, hè? Kijk, als je snel iets hoort, dan is dat duidelijk. Ook als je dat niet hebt gehoord. Maar als je niks hoort, dan ga je dingen afvragen. Ja, en dan, dan kun je dus de conclusie trekken... dat de situatie kennelijk niet zo is dat een luchtalarm nodig is. Uh, ja, nou ja, goed, daar worden we het niet over eens. Uh, toch uh, even verder, dat NL alert, dat werkte ook niet. Wat kunt u zelf daaraan doen? Wij gaan daar contact over opnemen met het uh, ministerie... om na te gaan wat er nou precies mis is gegaan. Ik vind het als burgemeester in elk geval buitengewoon vervelend... dat er kennelijk een vertraging is ontstaan. Terwijl wij snel naar, naar alert.nl hebben gereageerd... om het bericht uit te zetten. Houd ramen en deuren gesloten. Is er verder al iets duidelijk over de oorzaak van de brand? Nee, de dat, dat, uh, oorzaken van de branden worden altijd onderzocht. En daar is men nu vandaag mee bezig. Dus daar kan ik nog geen mededelingen over doen. Burgemeester Huisman van de gemeente Ooshout. dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. De VVD wil dat gemeenten verplicht worden om een tegenprestatie te vragen van mensen in de bijstand. VVD-kamerlid Potters gaf verschillende voorbeelden van dat soort tegenprestaties. Wat de VVD betreft, valt daarbij te denken aan koffieschenken in een bejaardenhuis, bij ouderen helpen bij sportactiviteiten voor jongeren, verkeersborden schoonmaken, deelnemen aan buurtpreventieteams om de wijk veiliger te maken of het zijn van over bij scholen. Volgens de VVD is nu sprake van willekeuren. Gemeenten als Rotterdam en Enschede verplichten mensen in de bijstand allerlei klussen te doen. Maar Polters zei dat er ook veel gemeenten zijn waar dat niet gebeurt. De afspraak dat mensen in de bijstand iets terug moeten doen staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Voor het debat overhandigde FNV-leden een petitie... en een zwart boek aan staatssecretaris Kleinsma. Actievoerders vinden dat de bijstandswet ertoe leidt... dat werk dat eerst werd gedaan door betaalde krachten... nu wordt overgenomen door bijstandsgerechtigden. In heel Turkije wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. Ambtenaren van de linkse vakbonden komen bij elkaar... in Ankara op het Centrale Plein. Verslaggever Joris van de Kerkhof ving ze vanochtend op. De leraren witte hesjes aan, achterop in het blauw geschreven, wij zijn aan het staken. Witte petjes en sommige witte bouwhelmen op. En ze dragen banieren met teksten van de vakbond. Kijken trots dat ze hier met z'n allen bij elkaar staan. Twee heren staan er, eentje geeft les op een basisschool, lezen en schrijven. En een andere is aardrijkskunde leraar, alle tijd om tussen het demonstratieve geluid te praten over hun grieven. De een een het is toegestaan om te demonstreren vandaag, dus het is uh, niet verboden en daarom staan wij hier ook vandaan. Polis, polis, insanlijke demelende suç isluyor, hükümet daha önceki kazandıklarımızı geri almak istiyor. De politie maakt gewoon fouten door hoe ze de afgelopen dagen hebben opgetreden. En de regering maakt dus ook fouten. Want dit is de eerste oorlog, de 10 jaar geleden, is de eerste oorlog. Ondan sonra de devam gelecek. Hij zegt, uh, het is voor het eerst in tien jaar dat het volk wakker is geworden. En het is ook eigenlijk voor het eerst in tien jaar dat, dat de burgers eigenlijk in opstand komen en gewoon zeggen, wat, jij bent een leugenaar en uh, jouw beleid is totaal verkeerd. En uh, mensen die hier dus op straat staan en daar wat van zeggen en zeggen, we pikken dit gewoon niet meer. Europa weet niet wat er zich afspeelt in het land. En Erdogan liegt tegen Europa. Wat voor les geeft u? Wat voor leraar bent u? En hij geeft ook les bijvoorbeeld over uh, de, republiek, de geschiedenis van de republiek van Turkije. En Atatürk was geen dictator. Ja, ja, ja. Atatürk die dictator die is. Ja, ja, ja. Nee, grote ogen. Ataturk. Hij heeft ervoor uh, ja. gezorgd dat het Ottomaanse Rijk natuurlijk een einde heeft gekregen en dat er, dat er een republiek is gesticht. Hij is eigenlijk hoeder van de Turkse Republiek. Ja. En dat deed hij op een volstrekt democratische manier? Ja. Ja. Voor zijn tijd ja. En wat Erdogan nu doet, is het voor deze tijd niet democratisch genoeg. Nee. Erdogan is heel ouderwets. Hij leeft nog in het verleden. Hij leeft nog, dat bedoelt hij, in het Ottomaanse Rijk. En zo is het dus eigenlijk een demonstratie tegen een oud-Ottomaanse leider, zegt deze maatschappijleraar. Op met z'n allen naar het plein toe. Deze demonstrerende leraren, maar uit alle hoeken en gaten van de stad komen allerlei andere actievoerende mensen samen op het Grote Plein. Een verslag van Joris van de Kerkhof en woorden ook redacteur Gusha Ersetin van de buitenlandredactie die het Turks vertaalde. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Chinese regering onderzoekt het dumpen van Europese wijn op de Chinese markt. Het onderzoek is hoogstwaarschijnlijk een reactie op de gisteren aangekondigde Europese importheffing op Chinese zonnepanelen. Volgens de Europese Commissie dumpen Chinese fabrikanten met steun van Peking de panelen voor te lage prijzen. Het Chinese ministerie van Handel zegt in een verklaring te willen onderhandelen over het schrappen van de heffing op de zonnepanelen. Het Franse ministerie van Handel veroordeelt de stap van China en zegt de Franse wijnproducenten te zullen verdedigen. Nederlandse winkeliers worden harder getroffen door de economische malaise... dan hun collega's in de meeste andere Europese landen. Alleen in Griekenland, Spanje en Slovenië... liep het aantal verkochte artikelen in het eerste kwartaal sterker terug. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De hoeveelheid verkochte artikelen daalde in de eerste drie maanden van het jaar met 6%. Procent. Dat is de sterkste daling sinds 1994, zegt het CBS. In Nederland zijn het vooral winkels in de non-food brands waar het heel slecht gaat. Uh, bij supermarkten is nog wel sprake van een omzetgroei. Maar vooral bij kledingzaken en meubelzaken en doe het zelfwinkels gaat het al een hele lange tijd slecht en krimpt de omzet heel hard. De eerste fietsers zijn begonnen aan de beklimming van de Alpe d'Huez voor het goede doel. Voor de achtste keer zamelen duizenden deelnemers geld in voor het KWF. Correspondent Ron Linker is bij de finish boven op de top waarschijnlijk. Zijn er al mensen over de streep gekomen? Ja, ze zijn om tien uur vanochtend vertrokken en de snelste deden er een klein uurtje over. Dus die zijn om elf uur hier over de streep gekomen. De streep waar je misschien op de achtergrond al het Nederlands hoort. Want dit is weliswaar een Franse berg, een Franse alp. Maar voor vandaag en morgen is het Nederlands grondgebied. Je waant je soms op een Nederlandse kermis. Maar dan, dan vergeet je even dat voor heel veel mensen er toch een serieuze reden is om vandaag hier deze prestatie te verrichten. 16 kilometer bijna moeten ze omhoog tegen sterke hellingspercentages. En vandaag uh, staat op het programma dat ze dat drie keer gaan doen. Morgen de deelnemers die er dan zijn, die zullen dat zes keer gaan proberen. Dus uh, het is nu nog zo dat sommigen nog glimlachend de streep overkomen. Aangemoedigd door die Nederlanders hier. Maar na verloop van uren zal de vermoeidheid op de gezichten af te lezen zijn. En helemaal op het laatst heb ik me laten vertellen, dan komen de emoties los van ja, deze bijzondere prestatie natuurlijk. Ja, in de Tour de France hebben we altijd een Nederlandse bocht. Nu dus een Nederlandse berg. Zoveel Nederlanders, hoeveel zijn het er in totaal? Als je gaat kijken dat er 8000 deelnemers zijn aan Al du Zes. En laten we er even vanuit gaan dat iedereen zijn familie en vrienden mee heeft genomen. Dan kom je uit op vier of vijf... Een keer 8.000, dan zou je uitkomen op zo'n 35.000, 40 40.000 mensen die hier vandaag en morgen zijn. En eigenlijk al de hele week. Eh, allemaal bedoeld is om geld in te zamelen voor eh, de kankerbestrijding, onderzoek naar kankergenezing. Eh, Vorig jaar is er 32 miljoen euro bereikt. Dat was een record. De vraag is of men dat nu ook weer opnieuw gaat halen. Correspondent Ron Linker. Het wietbeleid dat stelt dat softdrugs alleen aan Nederlands verkocht mogen worden... is geoorloofd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De zaak was aangespannen door de Bond van Cannabis Detaillisten. De rechter vond wel dat koffieshophouders in het zuiden van het land... onnodig schade hebben geleden door de invoering van de wietpas. Volgens de rechtbank werden klanten door de wietpas afgeschrikt omdat ze zich moesten inschrijven als lid van de koffieshop als besloten club. De staat moet koffieshophouders daarvoor financieel compenseren... vindt de rechtbank. Het Gasland, Israël en Noorwegen openen vanavond het Europese kampioenschap voetbal voor spelers onder de 21. Jong Oranje speelt morgenavond pas zijn eerste groepswedstrijd tegen Duitsland. Bondscoach Korpot heeft twaalf spelers opgeroepen die al één of meerdere interlands voor het echte Oranje achter hun naam hebben. psv Kevin Stroopman speelde al 18 interlands en is aanvoerder van Jong Oranje. En wat vond hij van de voorbereiding in Israël? Ja, van het land hebben we natuurlijk niet heel veel gezien. Alleen de omstandigheden gaat vooral om het weer. Dat dan moet je aanpassen. Dat is anders dan in Nederland. Maar gelukkig spelen we s'avonds. En uh, we trainen ook steeds om die tijd. Om zo goed mogelijk daarop uh, ja, te kunnen reageren en op aan te passen. Ja, met al die A-internationals in de ploeg is Jong Oranje... de favoriet voor de Europese titel. Maar daar kan Stroopman goed mee leven. Ja, tuurlijk, maar dat is wel alleen maar mooi, de aandacht die, die het uh, toernooi krijgt. Als je ziet hoeveel, uh, hoeveel pers en allemaal mensen uh, aandacht geven, de kranten staan vol erover, en dat is alleen maar mooi. En dan moeten wij juist omzetten in, in positieve, ja, positieve dingen en een goed gevoel daarbij, uh, daarbij krijgen en zorgen dat, ja, dat je dat waar gaat maken. Dus voor jou is eigenlijk die favorietrol alleen maar stimulerend? Misschien wel, maar dan zeg ik wel één van de favorieten. Kijk, uh, we zijn niet de uitgesproken favoriet. Uh, als je de andere selecties even naast, uh, naast elkaar zet, dan uh, loopt er genoeg kwaliteit rond. Um, uh, een um, uh, lange voorbereiding staat erop om dus te popelen om het toernooi te beginnen. Het is nu al tijd om die wedstrijd te gaan spelen. Het is lang genoeg die voorbereiding. We hebben er alles aan gedaan. Iedereen is fit. Dat is ook, uh, dat is ook knap. We kunnen nog steeds 11 tegen 11 spelen. En uh, ja, dan moeten we maar zorgen dat we het in die wedstrijd, dat we het in die wedstrijd gaan laten zien. De TK wordt gehouden in vier steden. Jeruzalem, Tel Aviv, Petah Tikva en Netanya. De finale is dinsdag 18 juni in Jeruzalem. Verkeersinformatie. Bij de AWB Den Haag, Jolanda van der Velden. Mark, nog files op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopend Kleinpolderplein en de Alfred Reis 2 kilometer. Na een aanrijding is de linker dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Knopend Beekberg en Alfred Loenen 6 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. De N216 is in beide richtingen dicht tussen Giesenburg en Noordeloos. Er is dus daar vloeistof op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu schoongemaakt. Dankjewel, Jolande. Nog een keer de hoofdpunten, veel wateroverlast langs de Elbe in Duitsland en Tsjechië. Een grote staking van vakbonden in Turkije worden veel mensen verwacht. En het wietbeleid dat stelt dat softdrugs alleen aan Nederlanders verkocht mag worden, is geoorloofd, zegt de rechter. Dat was hem, met uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Tot, tot, tot, top, top deals bij Euronics. De hele week tot 25% mega korting op tv's bij Euronics. De actie loopt tot en met dit weekend. 25% korting op tv's. Dus kom mega snel naar Euronics of bestel op euronics.nl. Vanavond in debat op 2. HSL Betuwe Lijn en nu de Vira. Het duurt te lang en we zijn miljarden te veel kwijt. Hoe kan dat toch steeds? En moeten de bestuurders niet persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden... voor die overschrijdingen? Vanavond in debat op 2, kwart over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg... Goedemiddag allemaal. Alp Du 6 is weer begonnen en dus is ook NCV Radio 2 collega Bert Kranenburg weer van de partij in Frankrijk. We zoeken zo even contact met hem in het Mediaforum. Media-innovatieconsultant Marianne Zwageman en politiek commentator en presentator Kees Bowman. Het gaat onder meer over alle aandacht voor die actie Alp Du 6. Radio 2 doet er heel veel aan. De NOS maakt reportages en ook de verslaggever van Hart van Nederland is op de fiets gestapt. Ik heb namelijk vanmiddag de gelegenheid gekregen om even op de fiets te stappen en slechts twee bochten te fietsen van de 21. 20, waarvan uh, eentje met een percentage van ongeveer 12 procent. En ik kan je melden Marleen, dat was niet mis. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen. Gonny Veenendaal die komt uit Houten. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Als u vanmorgen de website van RTL Nieuws al heeft bezocht, dan heeft u het kunnen zien. Ze hebben een vernieuwde site daar, die ook behoorlijk anders is van opzet. En daarover is nu aan de telefoon Mark Schreuder, adjunct, hoofdredacteur van RTL Nieuws. Mark, goedemiddag. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, Jurgen. Ja, wat is er nieuw aan die website? Nou, nieuw is dat wij het nieuws uh, op een hele andere manier gaan brengen. Uh, daar waar uh, uh, de meeste nieuwssites het nieuws presenteren in blokken die op een keurige manier zijn gerangschikt, brengen wij het nieuws uh, in updates. Uh, zoals het ook bij ons op uh, de redactie binnenloopt of uh, zoals het door onze verslaggevers uh, wordt uh, gezien. Dus letterlijk het laatste nieuws het eerst. Het laatste nieuws het eerst. Je volgt het nieuws uh, eigenlijk als je onze site bezoekt of onze apps uh, op een manier zoals wij het nieuws zelf ook binnenkrijgen. Je staat als het ware naast de, de redacteur uh, van de RTL Nieuwsorganisatie. Nou, waarom is daarvoor gekozen? Want eerder was het zo dat je dus een aantal belangrijke nieuwsonderwerpen onder elkaar zag. Dan kon je zelf kiezen welke je het eerst ging lezen bijvoorbeeld. Nou ja, je ziet dat mensen veel behoefte hebben aan uh, snel updates. Je ziet dat mensen de hele dag op hun uh, telefoons uh, bijvoorbeeld uh, de nieuwssites uh, checken van is er nog wat gebeurd? Nou, aan die behoefte willen wij uh, tegemoetkomen door dat nieuws te brengen op het moment ook dat het uh, er is. En ook weliswaar uiteraard door ons uh, gecheckt is eerst. En op dat moment uh, plaatsen wij de berichten in de nieuwswall, uh, zoals wij hem nu uh, noemen. Hey, de tijdlijn waarin dat nieuws uh, uh, gebracht wordt. En ben je getuige van het nieuws. Maar we brengen meer dan dat door. We brengen niet alleen die nieuwsupdates. We proberen daar uiteindelijk ook een duiding bij te geven. Context aan te geven. Zodat het logische verhalen worden. Ja. Je zei het al even, we checken het allemaal goed. Want is de druk nu niet nog groter om dan snel nieuws maar op die site te knallen? Nou, snelheid gaat niet boven de juistheid. Dus dat is een, volgens mij een heel goed uitgangspunt voor alle journalisten in Nederland. We uiteraard checken we wel wat we op die nieuwsmuur zetten. En uh, het laatste nieuws: het eerste. Inderdaad, een beetje flauw om dit voorbeeld aan te halen. Maar ik keek vanmorgen natuurlijk even. En dan zie je dus uh, een, een lammetje dat uh, met twee hoofden geboren is, uh, is. Is overleden. Dat staat dan bovenaan als belangrijkste nieuws. Het zou even bovenaan kunnen staan, maar als je vijf minuten later komt... staat er weer een ander bericht bovenaan. Ja. En, en die achtergronden, het, het, is het een aaneenschakeling dan van korte berichten... waarin je dat nieuws, het laatste nieuws, leest? Of, of kan je ook nog wel inderdaad de verdieping erbij zoeken? Ja, hè, bijvoorbeeld nu is het grote verhaal dat het uh, hoge water... in Duitsland, uh, Nederland ook, uh, naar Nederland komt. Uh, dat verhaal volgen wij en alle uh, updates in dat uh, nieuwsverhaal... Die, uh, die worden verzameld onder uh, het kopje stijgend, uh, stijgende rivieren. En op die manier kun je dus uh, je alle uh, updates over alle feiten rondom dat verhaal ook volgen. En die zijn mooi gegroepeerd uh, onder één kopje. Ja, ik, ik begrijp dat het hier niet bij blijft bij deze verandering, want er komt nog meer aan. Ik weet niet waar je op doet. Dit zijn onze digitale veranderingen, onze apps. <laughs> zijn ik, ik weet dat er op Twitter wat over onze vormgeving is gediscussieerd de laatste tijd of de laatste dagen. Ja, ik, ik begrijp dat je ook kan abonneren binnenkort op, op berichten. Oh, je bedoelt dat? Ja, nee, uiteraard. Uh, wat, wat zeg maar echt een doorontwikkeling is, is dat je, als je echt geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld in het verhaal over het stijgende water... Dan uh, kun je zeggen: Nou, ik wil dat verhaal blijven volgen. En dan, uh, kun je, uh, dan krijg je zodra er een update is binnen dat verhaal: krijg je via je mail of via een push-notificatie al die updates in, de, in het verhaal uh, wat jouw voorkeur heeft. Oké, okay, nou dat komt er nog aan dus. Uh, dankjewel voor de uitleg, Mark Schreuder, adjunct hoofdredacteur is hij van RTL Nieuws. Vanaf eind dit jaar kan heel Nederland digitaal naar publieke radiozenders luisteren via de ether. Dat heeft de NPO vandaag besloten. Er liep een proef in delen van Nederland met zogenoemd DAP plus, Digital Audio Broadcasting. En vorige week gingen een aantal commerciële radiozenders al over op DAP. Digitale radio wordt gezien als de opvolger van de analoge ether met FM zenders. En een paar voordelen zijn betere kwaliteit, meer kanalen en ook ook extra informatie. Een nadeel is dat je er een apart radiotoestel voor moet hebben. Gelukkig worden autoradio's tegenwoordig uitgerust met deze functie. En wie weet luisteren we dus binnenkort allemaal nog naar meer heldere radio. De internetradiozender Penguin Radio gaat proberen om via crowdfunding genoeg geld op te halen om in de lucht te blijven. De zender is ontstaan uit het failliet gegaan Kink FM en zendt nu reclameloos uit via internet. Het crowdfundingproject is volgens oprichter Bas Barnasconi een idee van de luisteraars die zich afvroegen hoe zij Penguin Radio konden steunen. We hebben een systeem bedacht waarin we 7,50 euro vragen van de luisteraars gedurende een maand. Dus je schrijft je in voor zes maanden. En van die 7,50 euro gebruiken we 2,50 euro om te vieren aan het einde dat we het gehaald hebben. En die 5 euro die wordt gebruikt uh, om de zender uh, uh, exploitatie eigenlijk te financieren. Uh, als we voldoende mensen bij elkaar hebben, gaan we uh, een hele dag in Paradiso. En dan het avondprogramma wordt dan bepaald door het budget wat we gecreëerd hebben met alle luisteraars. En welke artiesten daar komen spelen, dat bepalen we ook samen met de luisteraars. En ja, dat, dat is, het, het is natuurlijk een droomscenario wat we uh, uh, gemaakt hebben. Maar ja, we zijn gisteren begonnen en uh, volgens mij gaat het gewoon lukken. Sinds gisteren hebben zich al 300 donateurs gemeld voor Penguin Radio. De Avro wil Nederland weer fit krijgen. Vanaf september begint het programma Operatie NL Fit, gepresenteerd door Art Royakkers. En ze zijn nu op zoek naar gezonde mensen die andere mensen gaan stimuleren om ook fit te worden. Voelt u zich groepen om anderen te motiveren? Inschrijven kan nog tot 26 juli. Uitgever Sanoma heeft vandaag een boze brief ontvangen van 42 freelancers. Gisteren vertelde al dat de tijdschriftenuitgever al de freelancers heeft meegedeeld dat artikelen die ze aan Sanoma verkopen zonder verder overleg doorverkocht kunnen worden aan andere media. Daar zijn de freelancers dus niet mee eens. Ze zijn bang dat mensen minder snel geïnterviewd willen worden... over gevoelige onderwerpen... als het stuk zomaar ook in andere tijdschriften geplaatst kan worden. En de freelancers zijn bang dat de kwaliteit van de stukken achteruit gaat. En vaak schrijven ze over één onderwerp verschillende stukken... ook voor verschillende tijdschriften. Als hetzelfde stuk in allerlei tijdschriften komt te staan... is er voor hen minder werk en dus ook minder geld. 42 freelancejournalisten roepen Sanoma in de brief nu op... om naar een oplossing te zoeken. Vandaag is dus de eerste dag van de Alp Du 6, actie 2013. Duizenden fietsers rijden de beroemde berg in Frankrijk omhoog om zo geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En CV Radio 2-collega Bert Kranenberg is al jaren betrokken bij dit project. Sinds 2008 maakt hij zijn programma Knopunt Kranenberg tijdens de actieweek vanaf de berg. Bert, goedemiddag. Jurgen Bonjour, goedemiddag. Sowieso goed om jou weer eens op de radio te horen, Bert. De actie ja, Alp Du 6 wordt groter en groter, hè? dat is duidelijk. Steeds meer aandacht. Merk jij dat als je daar bent? Uh, ja, we merkten het toen we zondagavond aankwamen meteen al, dat er uh, toen al heel veel mensen op de berg waren. Heel veel Nederlanders zich aan het voorbereiden hier. En ook steeds meer mensen die meekomen om mensen te steunen. Uh, er zijn zo'n 40.000 Nederlanders nu hier op de berg. Dat is een ongelooflijk aantal. En de sfeer blijft hetzelfde. Het blijft heel erg du Iedereen is hier voor dat evenement. Een beetje kermis vandaag, maar wel een kermis met een diepere laag. En die diepere laag realiseert iedereen zich heel goed, gelukkig. Ja. Maar heb je toch wel stiekem heimwee naar 2008, toen het geloof ik van 100 deelnemers was? Een paar mensen op die berg die heel enthousiast waren ook. Ik was gisteren eventjes beneden, ik ben achter op de motor naar beneden gegaan. De berg af naar de camping waar het ooit begonnen is, waar toen een... Op dat moment heel grote tent stond, die ongeveer een tiende was van de tent die hier nu staat. En als je daar rondloopt, denk je terug aan de jaren, denk je dat was heel mooi. We maakten daar een uitzending rond het zwembad, daar stonden dertig mensen omheen te kijken. Dat was heel sfeervol. Maar ja, het gaat natuurlijk om het inzamelen van zoveel mogelijk geld... Dus hoe meer mensen, hoe beter het is. En wat ik al zei, die, die diepere laag, die blijft. Hoeveel mensen er ook zijn, die, die, die, die bedoeling van dat evenement blijft heel duidelijk. Iedereen heeft dat heel goed in zijn hoofd. Ja. Dit is de achtste editie. Er is de afgelopen jaren 75 miljoen euro opgehaald. Jij hebt in de aanloop naar deze week uitgezocht wat er met dat geld wordt gedaan. Laten we even een klein stukje luisteren. Snel was al duidelijk dat het eerste geld zou moeten gaan naar projecten... om kankerpatiënten te laten blijven sporten. Er moest eerst onderzocht worden of dat wel gezond was. Het bijzonder was dat, we, dat het dus niet een project was van één instituut, van één universiteit. Maar we brachten direct de mensen uit Eindhoven, de mensen uit het AVL, de mensen uit het VUMC, AMC bij elkaar. En dan krijg je echt dat teamspirit van we gaan met z'n allen, gaan we hier wat aan doen voor de kankerpatiënt. Ja, Wienald Gerritsen was dit. Uh, die uitlegt dus wat uh, met, dat, met dat geld gebeurde. Uh, je hebt me, meer mensen uit, opgezocht die, die daar goede dingen mee hebben gedaan. Heb je veel dingen gehoord die je nog niet wist, Bert? Nou. Veel dingen wist ik globaal, omdat het natuurlijk in de loop van de jaren wel verteld is wat voor soort onderzoek ermee gedaan wordt. Dat hebben we ook wel gemeld in de uitzendingen de afgelopen jaren. Maar ik wilde dit jaar nou eens wat specifieker en vooral wat praktischer horen. Als het gaat over snel diagnostiek. Wat houdt dat dan in? Hoe kan dat dan? Dat je in vijf uur tijd weet wat er aan de hand is. In plaats van dat je drie weken moet wachten op een uitslag. Opereren zonder snijden was vaak uh, genoemd als term hier. Maar hoe gaat dat dan? Dus. Uh, veel kleinere operaties doen. Dat gebeurt al op het gebied van, uh, van hartaandoeningen. Maar ook in gevallen van kanker kan dat steeds meer gebeuren. Geen grote operatiesnedes en uh, delen van organen weghalen. Maar heel lokaal dingen behandelen. Waardoor patiënten veel sneller op de been zijn. En door kunnen met, uh, met, met hun leven, met hun werk zelfs. En de angst bij goede doelen is natuurlijk altijd dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Heb je daar ook nog naar gekeken? Jurgen, ik loop hier uh, rond sinds 2008. Ik heb die strijkstok nog nooit ergens gezien. Sterker nog, die strijkstok, dat is een van de belangrijkste speerpunten van Alpe 6. Ze hebben een heel strikt anti-strijkstokbeleid. Elke cent die wordt ingezameld gaat naar het goede doel. Er zijn heel veel dingen die gratis worden aangeboden aan de organisatie. Ik denk aan eten, ik denk aan drinken. Dat wordt hier verkocht. Ook dat geld gaat naar het goede doel. Dus uiteindelijk is de opbrengst altijd hoger dan 100%. Er is geen enkel ander goed doel in Nederland dat dat voor elkaar krijgt. En het wordt groter en groter, hebben we geconstateerd. Zit er ook nog een houdbaarheidsdatum aan? Denk jij? <laughs> Elk jaar denk ik groter kan het niet. Dit jaar is het qua deelnemers net zo groot als vorig jaar. Het is het eerste jaar dat ze niet gegroeid zijn in het aantal deelnemers. Tomweg omdat het niet kan. Omdat de berg vol is die twee dagen. Meer mensen kunnen ze niet toelaten. Willen ze ook niet. Omdat ze willen bewaken dat het blijft gaan om waar het over moet gaan. Dus uh, misschien dat de grens van uh, het, het, het in te zamelen bedrag wel bereikt is dit jaar. Misschien net als vorig jaar, dik 30 miljoen euro zou natuurlijk, uh, zou natuurlijk prachtig zijn. is een ongelooflijk hoog bedrag. Natuurlijk kan het, kan het niet blijven groeien en groeien. Uh, maar ik denk dat ze er uh, heel erg voor zullen zorgen dat het niet uh, gaat dalen. Want dat zou natuurlijk uh, voor al dat onderzoek dat gedaan moet worden geen goede zaak zijn. Nee. Um, jij bent uh, intussen bezig met jouw programma op Radio 2. Dus ik zal je niet langer ophouden Bert. Uh, weer gewoon een plaatje erin knallen. Uh, dank dat je er even over wilde praten met ons. Dankjewel, je wel.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 Het mediaarchief. Vanavond begint Omroep Max met Heel Holland Bakt... de Nederlandse versie van The Great British Bake Off. Tien kandidaten zetten zich acht weken lang in... om de lekkerste en mooiste baksels te maken. Drie bakkers blijven uiteindelijk over voor de finale. En een van hen mag zich dan de beste thuisbakker van Nederland noemen. Het programma past in de lange traditie van kookprogramma's op de Nederlandse tv. Ria van Eindhoven wordt de eerste televisiekok van Nederland genoemd. Ze had in de jaren tachtig een keukenhoekje in een Afro Service Salon... En dat smaakte naar meer en dus kreeg ze samen met Manon Thomas... hun eigen dagelijks kookprogramma, Kook-TV, geheten. Ik heb begrepen dat er we deze week nogal wat mensen kijken... die normaal gesproken, s'morgens vroeg, geen tijd hebben om oh, van ons te genieten. Dat, te dus, dat zou ook kunnen, ja. Maar veel mensen hebben natuurlijk vakantie. Dus voor diegene stel ik ons nog eventjes aan u voor. Ria en Manon, wij doen iedere dag even naar negen Kook-TV. Wat is eigenlijk Kook-TV? Het is een programma waarvan de bedoeling is dat u daar blij van wordt. Op twee manieren. <laughs> Omdat we met z'n tweeën veel lol hebben in de keuken. Zeker. En dat is de bedoeling dat dat bij u thuis ook zo is. Maar aan de andere kant natuurlijk de serieuze kant van de zaak. Er moet iets lekkers op tafel verschijnen. En, ja. en ik hoop dan altijd dat u dezelfde dag nog naar de winkel gaat om het, uh, de boodschappen te doen. Ja. En dezelfde dag nog na maakt het gerecht. Dat is natuurlijk het allerleukste. Hè? We hebben vandaag wat gedaan met paprika's. En ja. Even over die winkel en die boodschappen. Als u nou een paprika koopt... Houd er dan eens rekening mee dat u uh, let op het velletje. Dat velletje dat moet glad zijn, dat moet glanzend zijn. Uh, mooi van vorm is mooi meegenomen. Geen beschadigingen. En let op het snijvlak. Ja. En hoe lichter dat snijvlak is, hoe verser de groente. Juist. Dat was even tussendoor. Ja, ja nou, dat, uh, dat nemen we toch maar even weer mooi mee op deze uh, woensdagmiddag. Maar dan Thomas en Ria van Eindhoven, december 1994 was dit. recepten recept waarin die uh, tijd nog gewoon via teletexten te vinden. 245 was de pagina. En heel Holland bakt. Dat dus vanavond begint om half negen op Nederland 1 wordt gepresenteerd door Martine Bel. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman, Media Innovatie Consultant. En uh, Kees Bouwman is presentator en politieke commentator. Hij werkt voor uh, Troskamer Breed hier op Radio 1 en ook uh, bij 1 Vandaag. Um, hartelijk welkom. We gaan zometeen uitgebreid praten over Alpe 6, Marjan, ik zeg het maar even als TV tegen je. Heel goed. Stom komt al uit je oren, geloof ik. Uh, eerst nog even over de Nipkov schijf en de zilveren reismicrofoon. Die worden vanmiddag uitgereikt. Uh, de jury zit geloof ik nu bij elkaar om te delibereren over wie dat dan moet uh, worden. Nou, jullie mogen even een voorzetje geven. Uh, genomineerd voor die uh, reismicrofoon zijn Plots en Bureau Buitenland van de VPRO... en Edwin Evers van uh, 538. Wie is jouw grote favoriet? Nou, ik, ik ben nooit zo van al die in-crowd uh, feestjes en prijsjes. Dus ik, het, het maakt dus mij echt om het even wie er hier uh, wint. Ik vind het echt totaal niet boeiend. Kees? Ja, ik vind het heel boeiend. Uh, en uh, mijn uh, voorkeur gaat uit naar plots. Zoek dat ook op, op uh, de website van de VPRO. Dat is echt uh, super radio. Miniatuurtjes, uh, uh, interviewtjes. En uh, op, op basis dan van een verhaal van iemand... dat kan over de poes in de boom gaan, over oorlogsleet of liefdesverdriet. En dat is uh, hele mooie radio. En het is origineel en het is een mirakel... dat het uh, bij de publieke omroep op Radio 1 nog uitgezonden mag worden. Ja. Nog, zeg je ook. Want ja, is... ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Misschien verdwijnt het allemaal wel aan de randen ja. van de nacht... zodat niemand dat kan horen. Ja. Maar het is echt een heel mooi uh, programma. Bureau Buitenland van de VPRO ook. Heb en... jij hem wel eens gewonnen, trouwens? Nee, dat Waarom is. ik uh, lees lijst, het lijstje nou opnieuw nog eens een keer <lacht> na. Maar mijn naam staat er inderdaad niet bij. Tros Kamerbreed, wat nu ja, nog steeds... Om 11 uur wordt uitgezonden, daar wordt dan gemorreld. Het gaat naar de zaterdagmiddag, waarschijnlijk. Ja, waarom... Laten we even die eigen agendas buiten beschouwing laten. Nee, maar het was toch een vraag? Ja, ja, ja van pedofant, haar. Pedofant, de fonte vraag ja. ook. Nee, maar plots uh, echt chapeau. En dan nou nog even die TV-prijs: de nipkoff uh, Ik wil bij de revue. Ja. Moeder, ik wil bij de revue van Max. Oh, nee, dat was een vraag, was ja. Volgens Robert van de Vara en die documentaire serie over het Nieuwe Rijksmuseum. Vind je daar nog iets van, Marianne? Nee, daar vind ik ook hetzelfde van. Maar dan, als ik dan moet kiezen, dan zou ik zeggen: dat Rijksmuseum vond ik wel, vond ik wel een mooi programma trouwens. Nou, Kees? Ja. ja, het Rijksmuseum, dat was uh, heel mooi. Maar de Moeder, ik wil bij de revue, dat was hele ouderwetse televisie wat uh, nieuw gemaakt is en mensen heel graag wilden zien. Dus waarom ook niet? En het is voor deze recensenten volgens mij een enorme stap om zoiets een prijs te geven. Ja. Dus ik zou zeggen, jongens, ga je gang. Goed. Leef het populisme. Later deze middag horen we het. Uh, een uurtje of half vijf, geloof ik. Uh, zometeen deel 2 van het Mediaforum. Dit is radio 1. Hier is nu het laatste nieuws in het now Journaal. Hier is Mark Visser. Coffeeshops in het zuiden van het land moeten een compensatie krijgen... voor de schade die ze hebben geleden door de wietpas. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Volgens de rechter werden klanten afgeschrikt door de eis... dat ze lid moesten worden van de koffieshop die een besloten club werd. Die maatregel was te zwaar, zegt de rechter. Wel zegt de rechtbank dat het beleid om alleen softdrugs... aan Nederlanders te verkopen is geoorloofd. Vorig jaar hebben opnieuw minder mensen asiel aangevraagd in Nederland... meldt het CBS... Het aantal aanvragen daalt al een paar jaar. In 2012 vroegen 9700 mensen voor de eerste keer asiel aan. Een jaar eerder waren dat er nog 11.500. De meeste kwamen vorig jaar uit Irak. En de nieuwe Pakistanse premier Sharif wil dat de Verenigde Staten stoppen met drone-aanvallen op Pakistaans grondgebied. Dat zei hij na zijn benoeming als premier vanochtend. De Pakistanse bevolking is woedend over de drones. Maar de vorige regering tolereerde de aanvallen. Dat is het belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er staan nog files op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en Kleinpolderplein, 5 kilometer. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knopen Beekberg en Alverdloenen, 3. En de N216 is in beide richtingen dicht. Tussen Giesenburg en Noordeloos. daar was uh, een vloeistof op de weg terechtgekomen. Dat wordt nu schoongemaakt. Lunch met Jurgen van der Berg. In het mediaforum met Marjan Zwageman en Kees Boonman. Um, ja, alpdu is begonnen. Ben net even contact met de collega van Radio 2, Bert Kranenbarg. Um, acht jaar geleden klein begonnen. Intussen is het uh, tot een enorm evenement uitgegroeid. Meer daags ook. Uh, veel mensen die daar op die berg staan. Veel mensen die omhoog fietsen. Allemaal voor KWF-kankerbestrijding. Um, uh, je mag het zeggen, Marjan. Wat vind je ervan? Nou, kijk, er wordt 30 miljoen euro ingezameld. En dat is fantastisch. En uh, het is niet vergelijkbaar met een organisatie als Pink Ribbon. Uh, die het geld gewoon wat ingezameld werd niet opmaakte. Maar ik maak me wel zorgen. Daar vergelijk ik Abdu6 wel met Pink Ribbon. dat het meer en meer een marketingmachine begint te worden. Daar ben ik heel erg tegen. Jullie eigen omroep, de NCV, maakt zich daar ook schuldig aan. Je kan op dit moment lid worden van de NCV. dat kost een tientje. Dan doneert uh, de NCV 20 euro aan Abdu6. en op de ledenwerfpagina staat een plaats van juichende mensen daaronder. En uh, daar zit nou precies mijn kritiek, want dan wordt even vergeten dat het hier gaat om gewoon een klotenziekte waar je dood aan gaat. En dat is waar Pink Ribbon de fout in ging. Die maakte van kanker een feestje. En uh, dat begint nu met Alp du 6 ook zo te worden. Je hoort het net al in, uh, in jullie eigen nieuwsoverzicht. Uh, er is een, een kermisachtige sfeer. Uh, de de toerdirecteur van uh, Alp du 6 die twitterde gisteren al dat die uh, ploegen die meededen tot de orde had moeten roepen, omdat ze uh, deden alsof het carnaval was. Het begint uit de hand te lopen. En uh, wat ik daar schadelijk aan vind... is dat het verkeerd afstraalt op kankerpatiënten. Je mag langzamerhand niet meer rouwen om het feit dat je een rotziekte hebt. Want er wordt een feestje van gemaakt in de media. En jullie als NCV doen daar ook aan mee, vind ik heel kwalijk. Oké, okay, even een paar dingen uit elkaar trekken. Eerst even, want jij, jij, was, jij was niet zo tegen die actie... want je hebt vorig jaar nog mensen gesponsord, begreep ik. Ja, en ik heb, ik heb zelf nog overwogen vorig jaar om mee te doen. Ik vind ook dat doel uh, dat het wordt, uh, deels ook wordt besteed... aan kijken hoe mensen tijdens... Uh, de behandeling aan kanker, kunnen blijven sporten. Ik heb zelf toen nog een communicatiebureau had... ook gewerkt voor een stichting die heet Tegenkracht. Die was ook met een team mee. Die zich daar ook voor inzet. Vind ik een heel goed doel. Ik ben ook, ik ben ook heel erg voor dit doel. Ik vind ook de deelnemers die eraan meedoen... die valt niks te verwijten. Maar de media, die er een mediacircus van maken... met een carnavaleske sfeer... Goed, die heeft al... valt wel dingen te ja, verwijten. Nou goed, die carnavaleske sfeer, weet ik niet of die media dat, dat dan precies doen. Dat zijn ook die mensen vooral op die berg. Maar ja. ik bedoel, je moet toch ook aandacht krijgen, lijkt mij, om uiteindelijk zo en groot te doel worden. Het middelen. Kees. Ja, nou, ik, ik zou bijna uh, zeggen: tegen zoveel mening kan ik niet meer op. Maar uh, ik vind het doel uh, fantastisch. En je hebt ook een programma als Serious Request. En dat is ook een groot circus. En dat is nu zo langzamerhand uh, een strijd van gemeentes in het land... alsof ze de Olympische Spelen proberen te binnenhalen. En uh, van krijgen wij dit jaar of krijgen wij het misschien het volgend jaar. Dus ja, dat is uh, ook een enorm circus geworden. Maar het doel is goed geld ophalen. Ja, we weten zo langzamerhand eigenlijk niet eens meer waarvoor. Dat nee. moet je dus wel een beetje... Uh, voor waken, dat, het, dat je het doel wel voor ogen hebt... Ja, en dat dit een soort circus uh, is geworden. Het is uh, een manier om mensen te binden, om mensen te interesseren... en mensen een gevoel van saamhorigheid te geven tegen iets heel naars. Ik heb daar uh, echt niet zoveel mening over. En Dat de NCV er gebruik van maakt om leden te werven, vind ik iets minder chic. Maar eh, wow. acht ze verdubbelen het geld. Blijkbaar is er nog geld over. Ja, misschien moeten we nog even. En, want ik ik, ik, ik. ik voel dat het natuurlijk aankomen. En ik denk van ja, ik moet toch even vragen bij uh, de leiding van. Uh Duurlijk. Hoe zit dat dan precies? Is het maar nou inderdaad gezonder? Is nee. het nou één op één zo van dat NCV probeert over de ruggen van kankerpatiënten? Uh... En waarom staan er lachende mensen bij, bijvoorbeeld? Ja, nee, ja. Juich een plaatje met ja, juichende mensen. Weer, daar, daar kan de NCV niet zoveel aan nee. doen, volgens mij. Nou, dat staat op de ledenwerfpagina van de NCV. Volgens mij vullen jullie die zelf. Nee. Oké. Okay. Maar, maar nu even, even het officiële standpunt hè, van de NCV. Ja, ja, ik ben heel, die heel benieuwd. Die okay. zeggen dus Abdusseh past ja. heel goed bij deze omroep, want de opvatting van NCV samen op de wereld. Daarom verdubbelen we de bijdrage van mensen die nou. aan al 6 uh, dat willen steunen. Uh, die worden lid van de NCV door een tientje per jaar. Je uh, mag ervan uitgaan dat die mensen ook vinden dat deze omroep uh, veel daarvoor doet voor die actie. Dus veel uh, aandacht aan besteedt. En dat moet blijven gebeuren. En ja. dat is eigenlijk. Ja, maar er gaat, een, er gaat een sfeer van feestelijkheid omheen ontstaan. Hè? Ik noem nogmaals de juichende mensen op jullie eigen site. En het volgende wat je gaat zien gebeuren, dat zag je bij Pink Ribbon ook. Het stopt nergens. Het wordt een marketingvehikel dat een feest wordt. Je kon bij Pink Ribbon uh, uh, je kon schoenen kopen met zo'n uh, uh, roze strikje eraan. Je kon BH's kopen met zo'n roze strikje eraan. Niemand wist nog dat het om een rotziekte ging... ...waaraan je doodgaat. Er wordt een marketingfeestje van gemaakt. En dat zie je dit jaar voor het eerst heel sterk gebeuren met Alpe 6 En dat is de reden waarom ik nu ook zeg... ...jongens, pas daarop. Ik heb mm. ook die, die, die, die, die tourdirecteur, noem ik hem maar even... ...vanochtend op Twitter opgeroepen... ...van jongens, even bezinnen na vandaag. Van, mm. Maak er vandaag nog een feest van. Maar dit moet volgend jaar echt maar goed, anders. Maar, maar wat die bergbuur, dat is natuurlijk toch het evenement zelf. Ik denk dat daar verder, ja, de media doen daar verslag van. En, want jij maakt er toch een punt van, van die NGV. Uh, Jullie laten kijk... voor het karretje spannen nee, van marketingmensen... om ja, er een ja, feestje van te maken. Ja, maar goed, je kunt er ook zeggen van al dat geld... wat uiteindelijk mee op wordt opgehaald, gaat uiteindelijk Precies. naar dat goede doel. Ja, ja maar moeten... die, die feestelijke sfeer eromheen... Ja, die doet Marianne... afbreuk aan het feit waar het om gaat. Maar Janne, hoe moet dat dan? Moeten die mensen dan onder het geluid van de last post met rouwbanden... Uh, jankend van verdriet uh, die albu West op Zo was het de eerste jaren wel. Nou vond ik dat ook niet per se een goede sfeer. hoor. Daar gaat het niet om. Maar, maar ik zie dat ik ik weer... programma wat, wat s'avonds... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet elke avond nu zie. Maar, maar ik zie daar toch vooral ook heel veel verhalen van mensen in. Mensen die ja. Ja, heel direct betrokken zijn. Dus ik, ik zie daar is heel weinig middel, uh, kermis in. Het is dan? gewoon een middel om aandacht voor iets te vragen. En het is een middel om uh, geld los te krijgen. Uh, wat op deze manier ook moet. Hè. De overheid kan niet alles betalen. En het is een middel om een gevoel van saamhorigheid te geven, om zoiets naars uh, uh, aan te pakken... En de vorm is uh, niet opgeven, want uh, dat is eigenlijk het idee... Ja, uh, maar het begint nu dus feestelijk te worden. En ja. nogmaals, de directeur van du heeft het zelf gisteren getwitterd. Het wordt hier carnaval. Ja. Jullie eigen verslaggever ja, ja, in het, we het, het NOS-journaal... die zegt het net ook, er heer, hier is hier een kermisachtige sfeer. Ja. Dat vind ik heel erg ongepast. Ja, maar goed, volgens mij nog een keer. Dat is, daar kun je denk ik bezwaar tegen maken. Ja. En, en dat is ook iets van die mensen die daar op die berg staan op dit moment... dat ze zich uh, ja, bedenken van waarom ze er staan. En het tweede punt is volgens mij... dat dat ledenwerven en, uh, en, en het verslag dat er door de, door de media van gedaan wordt. Ja. Want het, het gebeurt natuurlijk steeds meer. Uh, we hebben ook gezien dat Argos nu een oproep doet. Hè? Investeer argos.nl, dan kan je geld doneren. En dan word je eigenlijk automatisch lid van Human. De Fara doet iets met milieudefensie op die manier. Ja, dat zijn allemaal wanhoopspogingen om al die uh, verenigingen nog overeind te houden. En uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet precies welke de gedachte erachter is... als een programma als Argos moet worden uitgezonden... en dat moet worden uitgezonden, vindt ook de NPO, hè, de baas van de NPO... Die heeft daar uh, laatst bij zijn nieuwjaarsreceptie nog extra op gewezen. Onderzoeksjournalistiek is heel belangrijk voor de publieke omhoog. Nou, creëer dan de mogelijkheid dat het kan worden uitgezonden. Dat daar voldoende geld voor is. Dus dan vind ik het een beetje raar dat je daar geld voor gaat inzamelen... als een soort crowdfunding om het overeind te houden. Ja. Gaan het gaat ook goed, eens over de tv-versie van Argos, want radio is volgens mij... Is, be, ja, is maar de is heeft natuurlijk een apart probleem. Die willen via de website uh, meer gaan doen, en dat snap ik wel. Uh, want die hebben uh, zo goed als geen zendtijd meer uh, bij de publieke omroep. Dus die proberen op een andere manier geld te krijgen... om dit soort zaken te doen. Nou, als mensen onderzoeksjournalistiek heel belangrijk vinden... dan zou ik zeggen, geef geld. Maar ik heb daar niet allemaal zo'n absolute uh, uh, mening over. Wat vind jij van die koppeling van programma's... of omroepen dus in ieder geval aan, aan ja, bepaalde ja. doelen? Ja, nou, ik vind dit, dit voorbeeld van Argos... vind ik helemaal niets te maken hebben met waar we het net over hadden bij 6. Daar is denk ik iets anders aan de hand. Um, uh, ik vind het heel goed dat er nu allerlei initiatieven ontstaan... zoals eerder al de correspondent en de nieuwe pers... Uh, die aan consumenten geld vragen uh, voor goede journalistiek. Dat is ook helemaal niet raar. Er zijn nu vandaag in Nederland nog 3 miljoen kranten verkocht. Mensen hebben betaald om een krant te lezen. Uh, 9 miljoen mensen lezen overigens die krant. Hè, want één krant wordt door meerdere mensen gelezen. Dus consumenten zijn nog altijd heel erg bereid... om te betalen voor journalistiek. En ik vind het goed dat er allerlei initiatieven komen. Ik ondersteun dat ook. Ik heb er vorige week nog een congres over georganiseerd... Jou, waar, ik, waar ik uitgevers ook oproep om met nieuwe initiatieven te komen... om geld aan consumenten te vragen voor journalistiek. Het enige bij ja, Human is wel... Uh, daar moet je wel heel erg in de gaten houden... Wat, hè, het level playing field of hoe dat dan ook... allemaal wordt genoemd in marketingtermen... Uh, dat, dat commerciële uh, mediabedrijven... die niet ook nog uit de staatsruif eten... zoals Human wel... die moeten daar natuurlijk geen nou, last gosh, van hebben. Nee, meer geen grote hap hoor. Ne nou neemt Human geen <lacht> grote hap... maar de Fara zou bijvoorbeeld zelf de initiatief kunnen nemen. VPRO heeft het eerder deze week natuurlijk ook al aangekondigd. En dat zijn partijen die, die pakken wel een groter deel... van mm. die ruim 500 miljoen die er nog naar de publieke omroep gaat. Wat niet zoveel is. Wat nog steeds heel veel is. Als je het vergelijkt met de totale omzet van bijvoorbeeld de Telegraaf Mediagroep ja. of Sanoma. Ja. Is dat een heel groot bedrag. We, we schakelen even naar de commerciële omroep. Want uh, RTL ja. Nieuws is vanmorgen begonnen met een uh, nieuwe opzet van uh, de site. Uh, we hebben het net Mark Schreuder horen uitleggen. Dus eigenlijk het laatste nieuws, het eerste ja. ook. Echt letterlijk. Wat okay. vind je ervan, Kees? Nou, ik vind het een uh, fascinerend uh, uh, en gewaagd en goed initiatief. Je hebt allemaal journalisten rondlopen. RTL wil uh, met het nieuws. Met hun journalistieke performance die ze hebben. Die heel goed is. Laten we dat niet vergeten. Het RTL Nieuws om half acht, dat is heel goed werk. Hele goede journalist. En ze willen daar meer gebruik van maken. En nu kijkt iedereen naar het laatste nieuws. Toch naar nu.nl. En RTL wil daar meer mee doen. Het enige gevaar wat ik er een beetje in zie. De grootste concurrent van de journalistiek is zo langzamerhand de tijd. De factor tijd. En we willen bijna de factor tijd inhalen. En straks hebben wij eerder een bericht dan dat het nieuws zich heeft voorgedaan. Met andere woorden, het is ook een waarschuwing dingen niet te snel... Uh, ja. Te willen vertellen. Maar we blijven checken, alles dus. Ja, maar je moet je, checken, dat, dat, checken kost tijd. En uh, je moet ook kijken naar het effect en de impact van nieuws en fout nieuws. En daar zijn heel veel voorbeelden van. Maar het initiatief vind ik uh, uh, ja, vind ik goed. En het zal de publieke omroep uh, waarschijnlijk ook wel uh, dwingen. Uh, goed te beseffen, wat doen wij eigenlijk met nieuws? Wat doen wij eigenlijk op het internet? Hoe proberen wij mensen snel te informeren? Heb jij al gekeken, Marjan? Ja, ik heb al gekeken. Er zijn in de uitvoering een paar dingen misgegaan. Hè? Het, het, het snelste nieuws, het heetste nieuws eerst is heel goed. Maar het totaaloverzicht ontbreekt. Dat is niet handig op een nieuwsite. Ik kan het journaal ook helemaal niet meer vinden. Het nieuws, moet ik zeggen. Nee. De complete uitzending, dat is niet goed. Dus dat moeten ze nog even verbeteren. Maar wat wel goed is, ze zijn natuurlijk een kleine speler op internet... als het om nieuws gaat. Hè? De top drie is daar eh, vast. Gebeiteld. NOS, uh, nu.nl en, en telegraaf.nl. Overigens in een iets andere volgorde. Ja. Nu.nl zijn de grootste. En je ziet dat al die partijen zoekende zijn. naar nou, hoe kunnen wij ons onderscheiden? Telegraaf.nl is twee weken geleden begonnen met een, een, een nieuwe, meer professionele versie van Telegraaf TV. Doen ze overigens heel erg goed. Uh, Telegraaf hadden... TV. Telegraaf TV. Ja, ja, ik kijk er wel eens naar. Vind je naar. dat heel goed? Ja, ja. Ik, nou kijk, het is, het is nog niet heel goed, maar het is heel goed dat ze het doen. Okay. En, lo lokale televisie, maar dan op nou, de site manier. Ik, ik zei altijd in de tijd dat ik zelf nog bij de de Telegraaf werkte, zei ik altijd: het is van een ontroerende kwaliteit. Dat is het inmiddels niet meer. Het is al ietsje is beter dan me. dat. Uh, ze hadden bijvoorbeeld dat interview met Jos van Rij en dat was echte TV. Uh, jij hebt er hier in de uitzending van de week ja. heel dunkend over gedaan. Nee, je kwalijk. Ja, dat heb ik helemaal niet ja, gedaan. Dat was ja, nee, nee, ja, nee. Met de moet je... trouwhoofdredacteur. Ja. nee, maar je moet je goed luisteren. Dat, ik heb daar helemaal niks ja. over gezegd. Het was Jean-Pierre Gelen die hier zat. En ja. die zei dat. Uh, houd je Dat zei Telegraaf TV, ja. houd je touwtje. Er was. Ja. Dat heb ik niet gezegd. Ja, nou, je lacht er wel mee. Dat ja, uh, is het ook, toch? Ik heb nee, nee, nee, ik nee, nee dat is onzin. Nee, nee, nee, ik, ik heb van de week een filmpje zitten kijken op Telegraaf TV. Dat was echt no nog slechter dan lokale omloop. Ja, je dat, dat je klopt. Maar dat interview met Van Rij. Ik doe geen dingen voor de Telegraaf. Dat interview met Van Rij, dat was gewoon. Jaloers maken dat ze het Het was jaloers maken dat ze het hadden. Maar de uitvoering was ook. Goed, dat was echt krachtig. Dat is hier werk. ook gewoon gezegd hoor, trouwens. Ja, dat is ook zo. Maar ik wil het nog even benadrukken. Nou, je ziet dat de RTL Nieuws. Die is natuurlijk een kleine speler op internet als het om nieuws gaat. Dus die zoeken nu een nieuwe manier om zich te onderscheiden. En, en uh, nou, ik denk, wat heel goed is, inderdaad, die journalisten zijn toch de hele dag voor ze aan het werk en hebben maar beperkt aantal uh, uitzendingen. Uh, dus, dus die journalistieke kracht inzetten... om ook op internet uh, goede dingen te doen. Dat is natuurlijk alleen ja. maar te prijzen. Ja. Nog even heel kort de koning. Uh, de, we mogen nu gewoon uh, melden wat hij, uh, wat hij uh, zegt. Ja, ik begrijp dat uh, de, als hij praat met de pers... Uh, dat dat dan... Uh, uh, geciteerd mag worden als ja. Nou, dat vind ik een enorme verandering. Kan wel leiden tot heel veel problemen, denk ik. Want uh, ja, misschien als dat echt lekker loopt... dan ga je straks de koning ook vragen... waarom die met de auto is... en niet met de vrijja bijvoorbeeld... of met de Vira-trein uh, <lacht> rijdt. Nou, voor je het weet... hebben we dan over elke uh, juiste citaat een debat. En daarmee kom je misschien op het, het absolute punt. Uh, misschien is dat wel... Uh, uh, zodat je toch meer naar een ceremoniële uh, monarchie moet gaan... zodat die koning echt gewoon kan zeggen wat hij wil... dat wij daar normaal journalistiek mee om kunnen gaan... en dat niet voor elke uh, zin er een debat moet komen... omdat uiteindelijk niet de koning verantwoordelijk is... voor zijn woorden, maar de minister, het en, kabinet. En Moet dit eigenlijk leiden naar het afschaffen van de mediacode? Nou, dit, dit is de eerste stap op ja. weg naar een ceremonieel koningschap. Dat kan niet anders. Nou is dat Willem-Alexander natuurlijk ook niet bekend... dat hij dat, dat al zijn uitspraken even goed weegt... Hè, in tegenstelling tot zijn moeder. Dus daar is binnen een jaar... is daar ongelooflijk de pleuris over uitgebroken. Dat kan niet anders. En dan gaat dat leiden automatisch. Dit is de eerste stap op weg naar ceremonieel koningschap. Ja, dat kan en, niet anders. Eh, de Raad voor de Journalistiek, eh, onder voorzitterschap nu van Hans Roose is ook aan het nadenken. Hè, wat, wat wij, ik zit ook in die raad zouden moeten vinden van die mediacode. Hele uh, aparte, rare uh, vorige eeuwse regels... over hoe om te gaan met het uh, geven over het oranjehuis En dit is misschien wel een voorbode om daar op die manier uh, mee te stoppen. Goed. Verantwoordelijke journalisten kunnen ook verantwoordelijk omgaan... met een, uh, een koningshuis, lijkt me. Dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Marianne Zwageman en Kees Boonman waren dat met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van Juan Zelada. Du -du -du -du -du. Monday morning, confusion's on the streets. The men in suits, they polish their boots, but I need something to eat. And today I reckon the weekend was very long. Everyone that enjoys a good old song, but now I suffer the fun because breakfast and spider feels never felt so good. I won't solve all the issues in my head, even though I know I should. Oh, breakfast in of spreadsheets. Today means a lot, means a fresh new beginning. When you feel like losing the plot. Do do do do do do do do do do do do do do do do do I'm splashing the twenty pound notes. I haven't any spare, so I regain my composure and I take a little stroll. The men in suits they polish their boots, but I'm a rock and roll because breakfast in feels never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, breakfast in Spedderfields, today means a lot. And when you feel like losing the blood, do do, and all right, do do, do do, do do, do, do, do, do, do, do, do, We'll be right here sitting sometime next week But this same Tiffany you no. Know. But first in Spitterfields Never felt so good I won't solve all the issues in my head Even though I know I should Oh yeah, work first in The Today means a lot Means a fresh new beginning When you feel like losing the Zelada, zo heet hij, hij is een uh, Spaanse zanger. Het lijkt een beetje op Jason Mraz, maar hij is dus uh, helemaal nieuw. En zijn liedje heet Breakfast in Spedafields. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Gonny Veenendaal uit Houten. Hij is 53 jaar, hartelijk welkom. Goedemiddag. U werkt in een, uh, hoe heet dat, een doe het zelfzaken kan je ja, noemen? een van de grootste van Nederland. Ja, bedrijfsleider <laughs> daar? Ja. Wordt een beetje geklust nog? Ja. Tenminste, wij hebben het nog heel erg goed. Jullie kunnen niet aanslepen. Eh... Uh... Nou ja, als je ziet, de algemene branche doet, het 15% min. En wij staan nog op nul. Dus dan, ah, okay. dan doen nou, we het niet verkeerd. Nou, kijk, aan, Ik weet niet of de, de radio daar aan staat te schalen in de, in de winkel, normaal gesproken. Maar we gaan nu toch eens even testen of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. 77 punten, dat is de uitdaging. Dat is de hoogste score tot nu toe. Eerst nu de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Wee! In buurland Duitsland zetten ze zich schrap voor meer water. Bijna 13 meter hoog staat het, tot aan de eerste verdieping van huizen. De stroom is afgesloten en mensen worden huis voor huis geëvacueerd. Om niet bewust, dat duurt het nog wochen. Well, Ja, de situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is nog steeds kritiek. Vraag 1. Het waterpunt van één rivier is nu het meest zorgelijk. Daar zijn dan ook 185 Nederlandse militairen naartoe gegaan om te helpen. Welke rivier is dat? De Elbe. Is goed. Uh, het waterpeil is daar met één meter gestegen gisteren. Vraag 2. Bondskanselier Merkel is gisteren zelf gaan kijken in de overstromende gebieden. Welke zwaar getroffen stad bezocht ze als eerste? Passau. Ook dat is goed. Ze heeft de slachtoffers beloofd financiële steun te verlenen. Vraag 3, kop uit de krant. Ik lees hem voor en er horen ook drie antwoorden bij. Uh, nee, er hoort eigenlijk één antwoord bij, maar u krijgt er drie. <laughs> u moet een van die drie kiezen. En nu op zoek naar de schuldige. Dat is de kop. Gaat dit over één, de politie. heeft na zes jaar de moordzaak Cassandra heropend. Er wordt een onderzoeksteam van uh, deze oude zaak uh, wordt daar opgezet. Cold case team heet dat. Twee. De Tweede Kamer besloot gisteren tot een parlementaire enquête... over het de bakel of drie. De politie in Delft heeft gistermiddag twee bussen... met schoolkinderen van de weg gehaald... omdat de bussen in te slechte staat waren. Dus en nu op zoek naar de schuldigen. Ik gok twee. De Vira ja. is goed uit de NSC Next deze kop. De Kamer wil nog voor de zomer beginnen met voorbereidingen van zo'n parlementaire enquête. Vraag 4. Mogelijk verliest de NS de rechten van de exploitatie van de hoge snelheidslijn. Een ander bedrijf is zeer geïnteresseerd om opnieuw mee te dingen naar die rechten. Dat bedrijf werd bij de vorige strijd om de lijn als tweede uh, geplaatst, dus na de NS. Over welk bedrijf gaat het hier? TCV. Dat is niet goed. Het is Veolia. Uh, die boden toen 80 miljoen, maar de NS het dubbele. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie horen wij hier spreken? En uiteraard wordt er ook onderzoek ingesteld. hoe deze smartphone de inrichting binnen kon komen. Dat lijkt me ook uh, helder. De heer Teven. Ja, Fred Teven is goed. Staatssecretaris reageerde op Kamervragen over hoe het nou toch kon. dat Samir A. de gevangene een smartphone in zijn zwaar bewaakte cel had. Vraag 6. Waarin zat die smartphone verstopt volgens RTL-nieuws? Een blikje ananas. Um, Persik. Ja. ja, nou goed, dat maakt ons niet zo, want het is een blikje, het woord blik is gevallen. En daar zat ja. het inderdaad in, een conservenblik. Het was inderdaad voor persikken. En het blik was verzwaard met rijst en het deksel zat van binnenuit vast met elastiekjes. Laatste vraag, maximaal vier punten nog te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar een persoon. En de vraag is heel simpel, wie is het, als u het weet onmiddellijk stoproepen? Vier, mijn pakketjes werden gisteren niet goed bezorgd. 3. Volgens sommigen verlies ik mijn glans. 2. Met mijn hoofd zat ik al bij Wimbledon. 1. Gisteren ben ik door Tsonga uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. Ja, Kortje verder. Ja, zijn bijnaam is, de, is FedEx, hè. Um, naar het couriersbedrijf, omdat eigenlijk al die ballen zo precies uh, keurig aankwamen. Dat is de laatste tijd even wat minder. Hij sloeg bijvoorbeeld gisteren geen enkele ace. En er zijn mensen die denken dat hij nooit meer een Grand Slam toernooi zal gaan winnen, deze Roger Federer. Um, hij was het inderdaad. We komen op zes. Dat betekent dat er dertien goed, uh, goed moeten zijn om over die 77 punten heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Uit onvrede met de bezuiniging komen de verenigde gevangenisdirecteuren met een alternatief bespaarplan. Gedetineerden moeten buiten de baaiers kunnen werken. Zodat gevangenissen minder personeel nodig hebben. En de twee gevangenen in één cel kunnen. zitten zitten dan niet meer de hele dag naar elkaar te kijken. Maar een aantal uurtjes maar. En dat is beter te behappen, zeggen ze daar. En dat wordt dan als alternatief gepresenteerd voor het zeer bekritiseerde plan van staatssecretaris Steven. Daar is hij weer. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Bent u het eens of oneens? met die stelling, sms dat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101, kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Terug bij Gonny Veenendaal uit Houten, 53 jaar, scoorde net uh, 6. Nou, heel aardig. Er uh, moeten er nu 13 goed zijn, minimaal. Dan gaat u over de 77, uh, maar nog meer is uh, alleen maar beter ja. natuurlijk. Ik stel de vraag helemaal, um, dan graag het antwoord of pas, daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. De importheffing op wat voor producten naar China gaat definitief door? Zonnepanelen. Goed, volgens welke bank is de bodem van de woningmarkt in zicht? Rabobank. Goed, aan welk land gaat Nederland militair materieel leveren ter waarde van 345 miljoen euro? Mali. Indonesië. Hoe heet de oud minister die in Mali is gearriveerd voor zijn nieuwe baan als hoofd van de VN-vredesmacht? Pas. Dat is Bert Koenders. In welke plaats woerde gisteren een brand in een afbakbroodjeszaak? Oosterhout. Oldenzaal. In, was het Onderzaal, was het Oosterhout? Uh, in welke stad heeft een 90 jarige man gisteren een 19-jarig meisje uit de rivier gered? Rotterdam. Dat is goed. Wat voor product roept IKEA terug omdat de bodem eruit kan vallen? Kopjes. Is goed. De kernreactor in welke plaats gaat waarschijnlijk volgende week weer open? Pas. In welk land begint, uh, was Petten trouwens, in welk land begint vanavond het EK voetbal onder 21? Israël. Goed, welke partij gaat binnenkort een initiatiefwet indienen om medicijnen goedkoper te maken? PvdA. Is goed, voor hoeveel weken werk krijgt een bestuurslid van thuiszorgorganisatie Zuidzorg een vertrekpremie van 170.000 euro? Pas. Zeven weken. De regering van welk land vindt dat zijn koning belasting moet gaan betalen? België. Goed, welke rockband zou graag willen optreden met zangeres Ardel? Rolling Stones, twee van wat voor dieren... zijn 45 dagen na de aardbeving in China... levend onder het puin vandaan gehaald? Panda. Varkens, in welk land is Coca-Cola... voor het eerst in 60 jaar weer gestart met de lokale productie? Pas. In Burma, welk Amerikaans autobedrijf... weigert een terugroepactie vanwege mogelijke problemen... met de brandstoftank? Chrysler. En dat is goed, Chrysler hoort er nog bij. De vraag is, zijn het er 13? Nee, <laughs> helaas. Dat heeft ze dan wel weer uitgerekend. Uh, het zijn er uiteindelijk acht... Uh, ja, 48 punten komen we dan op. En uh, dat is niet genoeg, want uh, de hoogste score staat op 77. Ja. Dat betekent dat uh, de kaarten meegaan voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Ja. Maar daar maak je wel de blits mee. Ja, daarom. <laughs> Goeie reis terug naar uh, Houten. Dank je wel. En um, ik ga zeggen dat wij zometeen uh, ons weer melden met een uh, werklunch. Die heeft te maken met een rapport dat de FNV vandaag aanbiedt. Het is eigenlijk een zwart boek. Na het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. in de mensen. CRV. Het laatste nieuws: de vira. De vira. De vira. Nou, Wat duidelijk is, is dat de trein niet doet wat hij zou moeten doen. Hier ligt een heel groot probleem dat veel verder gaat dan alleen de trein die niet rijdt. Ik zou zeggen nou, we kappen met het hele project. En zij hebben aangegeven te willen stoppen met de vira. Het protest heeft zich naar tientallen steden in Turkije uitgebreid. People want Erdogan, resign. De rampenbestrijding was er al de hele dag en ook de waterpolitie is volop in touw. Het water staat zo hoog dat schepen niet onder de bruggen kunnen doorvaren. Ik wens u een goede dag. Ik u ook. Oké, okay, dank u. Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur Dit is Radio 1.